8 uur. Waterbouwgemoed bij het Hermesjournaal. Nieuwe technieken om meer gas uit bestaande gasvelden te halen zijn zo succesvol dat Nederland langer met het gas uit eigen bodem toe kan. Dat concludeert TNO na onderzoek. Door nieuwe technieken kan Nederland tot 2030 zelfvoorzienend zijn. Eerder werd uitgegaan van nog maximaal 10 jaar. Tijdens de nationale Sinterklaasintocht in Gouda volgende week... zaterdag lopen gewapende agenten mee die verkleed zijn als Zwarte Piet. Dat meldt het AD. Aanleiding is de felle Zwarte Piet discussie van de laatste tijd... melden bronnen binnen de politie aan de krant. Gouda verwacht 50.000 mensen bij de intocht. Saoedische vrouwen boven de 30 en zonder make-up... moeten voor 8 uur s avonds kunnen autorijden in hun stad... vindt een hoge Saoedische adviesraad. Een vrouw heeft nog wel toestemming van een mannelijk familielid nodig. Officieel is er geen verbod voor vrouwen om auto te rijden in Saoedi-Arabië, maar in de praktijk wordt het vrouwen onmogelijk gemaakt. Vorig jaar hebben 40 van de 100 grootste werkgevers van Nederland ruim 13.000 banen gecreëerd, schrijft de Volkskrant. Dit jaar lijkt de arbeidsmarkt zich weer iets te herstellen. Banencreatie bij de grote werkgevers in 2013 was er vooral aan de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt. Per sector bekeken was er alleen een plus in het onderwijs. De Amerikaanse president Obama draagt Loretta Lynch voor als nieuwe minister van Justitie. Ze moet de opgestapte Eric Holder opvolgen. Lynch is nu nog de hoogste openbaar aanklager in Brooklyn. Mocht Lynch daadwerkelijk worden benoemd... dan is ze de eerste zwarte vrouwelijke minister van Justitie in de VS. Traantje Oosterhuis gaat Nederland komend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Anouk, de deelneemster van vorig jaar, gaat het nummer schrijven. Dat liet Anouk gisteravond doorschemeren in het tv-programma College Tour... Het Zongfestival wordt volgend jaar mei in Weden gehouden. Het weer nog: zon en wolken wissen elkaar af. En de kustprovincies kan een bui vallen. En de temperatuur komt uit tussen de 10 en 12 graden. Dit was het. CFM. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. -M. Met nu, Toebak Leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Hey, hey, hey, hey. Yeah, we dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen, dit is Toebak Leeft... ...met Jolande, Wilco en Marcus. Ik ben er ook uh, trots op. Ja, ik ben er ook trots op. Het is Toebak Leeft op de radio. Welkom bij het radioprogramma. Het is uh, vijf minuten over acht... En wat is er toch een gedoe in Zandvoort ook gewoon. Het is echt, echt dit is het hè. Oh, wat een soop is het ook gewoon in Zandvoort. Het begon allemaal met deze deur natuurlijk. De deur van de schoonheidssalon. Achter uh, uh, Han Cohen, die had een schuur natuurlijk en zijn dochter was daar... Illegale en praktijk aan het houden, dat mocht natuurlijk niet. Moesten aftreden later, ging het weer over een brief. En uiteindelijk zoeken naar een nieuwe wethouder. En uiteindelijk hadden ze het gevonden. En jawel, toen bleek deze blesgraaf er geen zin in te hebben. Die had zoiets van: Nee, nee ik zie het toch allemaal niet zitten. Nee, Ik zie toch alleen beren op de weg. Uiteindelijk, dus moet er weer een nieuwe wethouder worden gezocht. Dat gaat ook maar door de stand worden. Ik ik uh, een beetje per afstand. Ik denk: Nou, ja, grappig, maar zoiets. Ja. Nou goed, ook Jolande is dit binnengekomen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik had even een fotomomentje. Weer een fotomomentje. Oh, weer een fotomomentje. Oh, net ja. toch? Een fotoshoot. En wat is het? Uh, wat voor fotootje is het geworden? Nou, het was zo ja, van. Uh, stop, stop. Ja, stop. Je slaat door. Oké. Okay. Er stond van als u wilt blijven leven, wacht dan nog heel even. Ik denk ja. van nou, dat vind ik wel een mooie om even neer te zetten. Oké. Okay. Ik moet helemaal van hegen, de trap, Ja, Ik ben helemaal uh, buiten adem. Het is vandaag 8 november. Het is, uh, er is een hoop te doen over uh, de muur. De beleidse muur. Ja. Morgen ja. wordt die gevierd. En overmorgen gaan we dan weer de slachtoffers van de NH17. 17. Uh, ja. Dus het is allemaal, allemaal een inschakeling van gebeurtenissen. En straks ook in het tweede gereed van het hebben we nog meer overzicht wat er allemaal gebeurt op deze dag door het jaar heen. Maar eerst hebben we dames en heren een in muziek. Outline van John Malcolm. Vroeger heette hij nog John Kruger Malcolm. Maar ik vond hij toch iets te geweld daar, denk ik. Vandaar hij zijn naam, zijn naam veranderd heeft. Paper and Fire. That's all the city life requires And the days of vanity Ooh. Mm -hmm. ...oplaat van John uh, Cooker Mellekamp en Paper in, fire in de zaterdagmorgen fijne toestel op aanstaan. En uh, allerlei wetenswaardigheden, natuurlijk, uh, uh, wat natuurlijk op de, op de voet volgen is. Uh ja, wie is dat? Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Sinterklaas, eh, zoals u weet, bestaat. Ja. En ik ben Sinterklaas. Ja. Volgende week komt hij binnen natuurlijk. Altijd weer spannend. Hoe komt het eruit te zien? Hoe zien de pieten eruit? Dat is iets wat we echt ontzettend allemaal in, in de gaten houden. En momenteel zijn we natuurlijk ook bezig van uh, die politie. Ja, wordt dat dan nog wat? druk? wat valt er een beetje tegen allemaal? Ik vind het een fantastische uitdaging. Hij heeft het toch leuk om te doen. Opstelt om dat te regelen en te kijken hoe het in elkaar zit. Maar wat nou echt een beetje opschiet bij die politie? Dat is altijd een beetje teleurstellend hoor. Goed. Goedemorgen. Ja, ik, ik vond ook de quiz, die had een hele leuke, zeg maar een heel goed punt. Ja? Die vond, weet je, cultureel erfgoed moeten we bewaren. Ja? Dus zeg maar alles wat bij de Nederlandse cultuur hoort, hoort erbij. Ja? Dus handen af van de Zwarte Pieten discussie. Oh, oh oké. Okay. Oh, ja. Dat de hoort erbij. P ja, dat hoort bij de Nederlandse cultuur. Dat is dus gewoon die moeten, leuk. We niet, dat moeten we niet stoppen. Die nee. moeten we gewoon door laten gaan, want het hoort bij de Nederlandse cultuur. Dat is leuk, We houden van klagen. Ons ja. bezighouden met al die stupido dingetjes. En denken, oh ja, oh wel leuk. Daar, ja, kunnen we eindeloos over doorbakkeleien ook gewoon. Jolande? Ja, ik ben ondertussen nieuws aan het zoeken. Ik was zeggen, je zit te kijken al iets met trouwen. Ja. Ja. ja? ja, ik weet niet of ik me al mag vertellen. Want, uh, oh, kijk, het is, maar even, het is aan jou de keuze het is dat je aan denkt: aan van, mij wat de past keuze, want Ik heb een heel leuk bericht ook over. Uh, een buschauffeur uit Egypte, die moest voor zijn werk een drugstest doen. Yeah. Leverde urine van zijn vrouw in. Ja, oh, je hebt gelezen, ja. En toen bleek uit de dat ze, <laughs> test dat ze gewoon al twee maanden zwanger was. Yeah. Dus hij was met een aantal andere buschauffeurs geselecteerd. En uh, hij werd op het matje geroepen en gevraagd... is het monster echt van jou? Ja. Yeah. Ja? Ja, zegt u... van mij. Nou, gefeliciteerd. Ja, bent zwanger, kreeg je bent zwanger gekregen in zwang de ah, Eindelijk ja. is het gelukt een man die zwanger is. Ja, hij wist dus helemaal niet dat zijn vrouw al twee maanden in verwachting was. En het ziekenhuis dat de test uitvoert, gaat in het vervolg ook bloed afnemen. Dus dat bedrog met Arno Andermans urine gewoon niet meer mogelijk is. Oh, en als Gelijk een DNA-testje er tegenaan. Ik wil zeggen, als je een man bent, zwanger bent, moet je je voorstellen als dat eruit moet. Echt dat. Oh. Echt... Niet over nadenken ook gewoon, nee, hè? gewoon een keizersnee. Gewoon een keizersnee. Het nee. erg is, dat doen ze bij sommige hondjes ook. Dat vind ik ook zo zielig. Die uh, speciale uh, buldogjes, die Franse buldogtjes. Ja. Die kunnen niet zelf vervallen, want die koppen zijn te groot van die hondjes. Oké, okay. ja, dat is een uh, druk van die inteelt. Dat ja. allemaal dat ja. fokken ja. en een speciaal mooie ras willen maken en zo. Ja. Ja. Dat ze uiteindelijk alleen mankementen krijgen. Maar je hebt wel een heel mooi hondje. Nou, ja. dat is, ja. dat is, het maar, is het wel waard hoor. Ja, en zelf heb je ook weer een wedstrijd als het niet lukt. Dan kan je ook het lelijkste hondje ter wereld worden. Ja. Kan je ook nog ja. worden. Ja. Ook nog. Ja, ja. hoor, is een hoop geld mee te verdienen ook. Oh, Pas alleen is weer zo'n heel lelijk hondje doodgegaan. Nou. De hele wereld een rouw. Ja, en gisteravond ja. was ik erger. Dat was dan weer zo, echt zo'n heel schattig hondje. En dat je dan denkt, die is dan zo klein? Ja? En dan zit, dat je even dichterbij van. Oh, dan kijk ze ook heel verschrikt. Nou, dan, word ik, dan smelt mijn hart. Ja. ja, leuk hoor. Oh, Zo schattig? Ja. Ben jij van de dieren? Nee, nee, hè? nee, nee. ik vind het heel leuk als ja? ze maar niet van mij zijn en als ik ze maar niet hoef te verzorgen. Dan oh, vind nee, het dan... maar, maar Als je ze mag aaien dan, als ze niet van jou zijn, dat je vindt ze schattig. Uh, dat vind, vind ze ik wel vind ik, Ja, ze zijn wel. Ze sommige vinden, zijn heel ja, schattig. Ja, ik, vind, ik, vind, ik vind sommige honden en katten wel schattig, maar ze moeten zeg maar niet op mijn schoot gaan zitten en dat nee, soort dingen. Okay. Dat okay. is echt. Want ik ben ook zo'n held. Als het op mijn schoot zit, dat ik dan niks meer durf, zeg maar. Ja, dat dus dus... ik ook niet denk van, ik ga even opstaan, zodat het beest weggaat. Ja, want het is ook een heerlijke smoes. Sorry, ik kan even geen koffie schenken. Doe jij het even? Ik heb een kat op school. Ja, die met je. Het is een hele ja. goede mijn... Ik weet niet wat jij voor vrienden hebt, maar mijn vrienden die schenken koffie voor mij in, als ik bij ze ben. Ja, precies. ja, dus... ja. Nee, maar dat goed, was, uh... was een stijl, was dat. Ik uh... kan je nog even vertellen. Ja, vandaag gaat het gebeuren. We gaan afscheid nemen van onze haan. Oh. Wij hadden destijds verwacht dat we drie... Uh, ja, je hoort, het is toch best van van haan ook, hè? Dat je denkt, van, hij mag voor mij wel weg. Nou, dat vinden de buren ook. En wij eigenlijk ook wel, zo vroeg om half zeven, oh. soms gaat hij al af. Het is nu gelukkig nu half acht, want het is nu veranderd met die tijd en zoiets allemaal. Dus uh, uh, nu gaan we hem gaan we weg doen. We gaan oh. hem niet doodmaken. We gaan hem iemand geven die wat meer ruimte om zijn huis heeft... die ook een haan kan hebben. Dus uh, hij blijft in leven. Heb je het al overlegd met die buren? Van is, dit, is dit het verhaal wat je tegen je kinderen hebt verteld? Of is dit het waargebeelde Het is verhaal? geen flappie verhaal. Je kan er echt nee, een hele nee, goede nee, biljon nee. van trekken. Ja, ja, precies. Nee, het is geen flappie. Hij gaat echt. Want het is al een leuke haan ook, weet je wel. Het is echt een, uh... Maar zit er geen snoesknopje op? Nee. Dat is een zijdehaan, hè? Zijdehaan. Het is wel grappig. Hij komt naar je toe dan. Het is net een kat en gaat dan om je heen Het is groot, hè? Nou, dan moet je hem aaien. Dus dan ga je hem aaien. Maar je moet hem ook niet bij, te veel bij zijn kop haaien. Want dan gaat hij je pikken. Maar hij blijft wel in de buurt. Je moet hem wel blijven aaien. Want dat vindt hij leuk. Het is dan ja. een kat. Het is <lacht> echt heel grappig, gewoon zo'n haan. Dus ik kan me voorstellen dat uh, mensen die het niet hebben ontmoet... denken van, wat een irritant beest. Ja. Maar stiekem is hij toch wel lief. lief? Hij is hartstikke lief. En het is een hoender, een zijdehoender. Dus hij is ook heel zacht om te aaien. Dus niet zo'n harde haan, weet je wel. Dus ja, dat, uh, uh, ja. dat is ook weer eens wat anders. Oké, okay, de Struts hebben een nieuwe single. En die hoor je hier. De Wimpies. Doe me denken aan een beetje, vroeger had ik een vriendje, naam die heette Wim, Wim, Han. Nee, Wim, Han. Nou, ik weet het geen, Him Himjan, kan het vroeger, vroeger, kon ik het al niet uitspreken, nu nog steeds niet. Himhan heet hij, geloof ik. Wim, Jan, ik mijn man, Himjan. En, uh, nou nee, goed, dat bent je met dit een beetje aan het denken? Het is een lekker drollig muziekje van de Wimpies. En dat heette B My Trill op de zaterdagmorgen de door de Nieuwsjinger. Dat heette... Kiss This de Struts hier in de zaterdagmorgen het is 8 november en uh, het is vandaag ook de geboortedag ik pak er even eentje uit van Jan Douwe-Kroeske van de Twee Meter Sessies Weet je? Wat is er mee? Die is vandaag jarig, die wordt vandaag oh, 58. 58? Oh. 58 alweer, hartstikke oh, deze. Oh. Wat een oude man. En onder andere vandaag is ook uh, jarig uh, uh, Sam Sappero. Ja, daar is straks nog even een fragmentje van. Zijn, uh, vooral, uh, van zijn van uh, zijn, uh, wat hij allemaal gemaakt heeft. Van zijn, noem je dat ook weer? Van zijn oeuvre. Een oeuvre. Dat is een oeuvre-award. Oeuvre. Oeuvre Marcus? Ja, uh, ik heb een leuk bericht over een 45-jarige man uit Amerika. Die uh, was op zoek naar een date. Nee, nou, oh, ja, altijd. Veel mensen doen dat uh, tegenwoordig via internet en dat soort dingen. Um, hij niet. Hij dacht, hoe kan ik nou een leuke date komen? Ik bel 112 of 9-11 in, uh, in dit geval. Oké. Okay. Um, hoe weet het? Uh, hij had het gebeld. Hij probeerde uh, de chance met de vrouw die aan de andere kant de telefoon of vind Vindt wel uitdagend dit hoor. Na drie keer uh, gebeld te hebben, um, stond de politie op zijn stoep. En oh. is hij gearresteerd. Oh. Wegens, uh, Kinderachtig dit. Ja, vind ik niet. Nee? nee? Nee. Die mensen die zitten daar met hun doel. En jij, misschien is er al iemand zijn huis aan het afbranden. en die kan 9 en 1, 1 niet bereiken. omdat ja, ja, jij. Oh ja, hij is bezet. Chancen. Ja, kom op, zeg. Hij, is, hij is bezet. Ja, ik zeg nou, hij is in gesprek. Bel, bel laat straks maar weer terug. Het zijn toch meerdere lijnen, of niet? Ja, maar, maar, maar stel nou dat we dit allemaal gaan doen. Ja, oké, okay, maar ik denk wel dat het toch ook wel leuk. Ik kan zo'n one-line of wel bedenken. Hallo, jij met Wilco? Wil je me redden? Ik ben echt heel eenzaam. Kom je me redden? Echt, ik ben heel in paniek. Weet je, oh. dat zou toch een mooie ja. wanlijnen kunnen zijn? Ja, ja maar, jij zou, zijn... maar jij zou ermee wegkomen. Ja, misschien wel. Nou, hij dus niet, had het niet goed aangepakt. Maar... Nee. Nou, ja, nou ja. deze man heeft het wel goed aangepakt. Ja? Er is een man, die 27-jarige Jordan Exani en zijn vriendin... die zouden de reis van hun leven gaan maken. Hij gaat op 21 december gaat hij, uh, uh, vliegen. Maar vooralsnog zonder reispartner en zijn relatie is uitgegaan... met Elizabeth Gallagher... Maar hij wil de tickets niet verloren laten gaan. Dus de naamgenoten van zijn ex komen in aanmerking met hem mee te reizen. Hij is dus niet uit op een nieuwe levenspartner... en heeft geen romantische intenties, laat hij al weten. Ja. En uh, hij, er is dus een gegaligde die inderdaad hetzelfde naam heeft. Maar ze twijfelt wel gezien het leeftijdsverschil. Want ze, ze zou zijn moeder kunnen zijn. Maar als ze geen jongere kandidaat aandient, is ze geïnteresseerd. Ik denk, wat een bullshit. Je kan volgens mij een ticket gewoon op een andere naam nou, laten gaan. Ja, dat kost, Maar dit is dat wel kost, spannend. Ik heb het toevallig... Uh, ik, heb, ja? ik zou... ...leuk vakantie nemen en... Dat ging niet ja, door. Ja, toen ging het uit. Ja? Uh, maar het is, uh, het is bijna net zo duur... ...om je ticket op iemand anders een naam te zetten... Ja? ...als een nieuw ticket. Echt waar? Ja, okay. we waren, we waren maar, geloof ik... We waren 600 euro kwijt of zo... ...om dat ticket over te zetten. Maar nou, was een raar? dat is idee. Houd dan toch maar aan. Ja, dus, ja. En, maar ik hoorde dat pas... Toen het al gerecht was. Dus okay. dat was een beetje jammer. Oh, oké. Okay. Ja, ja, had ja. je het misschien toch even aan kunnen houden. Maar het grappige is wel, uh, moeten ze niet van dezelfde leeftijd zijn? Dan? Dat maakt dan weer niet uit. uit. Dat waarschijnlijk niet. Ik weet het gaat niet. Echt, volgens volgens mij moet je dan? altijd je paspoort erbij ja, doen. Paspoortnummer, paspoortnummer en zo. Ja. Dat wordt dan ook omgezet, lijkt mij. Ja, nou, ik vind ja. het wel uh, opmerkelijk. Ja. Ja, ja, anders dan crest zo'n ding en dan zeggen ze... jou een zat maar het kon ook die zijn. Ja, dat wordt echt verwarrend dan, volgens mij. Lorraine Veel... Is het een grappig beentje met je pop country muziek is het? insane and it's is it. who we ah, is op dit hoor dit is oh, dit is opbedrijdje. Ik hou totaal niet van Country in Westen. Maar ik merk dat dit toch wel wat ik grappig vind. Lorraineville uit Amerika natuurlijk. Hè? Maar daar nou heb je ook heel veel Country in Westen. Ik heb daar, nou, 20 jaar geleden heb ik daar gereisd. Uh, ik ben een auto, van een auto gehuurd. even reden we door, uh, door, van, van, van Washington. Nee, van Oregon. Uh, ja, dan reden we zo naar La, uh, Las Vegas, uh, L.A. En dan zo, nou, weer terug. Een soort lus. En er kwamen op gedeeltes. dan had je dus... Toen was er nog geen digitale radio en had je geen internet en zoiets. Dus je zat echt gewoon in de eten te zoeken naar zenders. Dus Soms zat je echt tientallen kilometers alleen maar country en western op die zender. Echt, zocht je? Dan kom je eerst een kouder inwensen. Ah, oh man, maar daar hou je, een je toch ofzo. heel erg van. Nou, dit vind ik nog wel leuk, maar als het echt een beetje Billy, uh, of nou, als het echt uh, echt uh, dat line dance. de line de dansen, de dan, eerst de, dan, uh, de lange, achter. de lange kan ik ook nog pruimen. Ja, kun je dat? Oh nee, daar ja. kan je echt niet naar luisteren. Nou, dat heb ik geleerd omdat mijn dochter had dat soort deedje van haar al heel vaak in die cd-spellen zitten. Dus op een gegeven moment, nou, ik vind het nou toch wel aardig worden eigenlijk. Ja, dat is raar met muziek, hè? Dat, dat je wel, op niet. een gegeven moment het zo vaak hebt gehoord dat je denkt van, man, het is toch wel grappig. Dat is toch wel aardig, ja, ja. En totdat je met je eigen smaak weer gaan draaien... dat je oh, dit is eigenlijk toch veel beter eigenlijk. Ja. ja, nou ja Het is soms goed om even iets anders te proberen. Het wordt soms opgedrongen ook. En dan in één keer dan zie je de verdieping. Oh, ja. de verdieping. Goed nieuws, als we het toch over Iels te lang hebben. Nee, ja, zij vorig jaar mee gedaan. ook met, uh, met uh, Weiland. En uh, dat is natuurlijk uh, redelijk succesvol geworden. Nu. Weiland. Weiland. Mr. Weiland. Weiland. Weiland. Maar het is toch een Nederlander? van is een weiland. Maar goed, uh, eh, gewoon, uh, Jan, nu de, gaat, uh, Jan de Wey. Het is gisteren bekend geworden. Trentje Oosterhuis gaat naar Wenen om mee te doen met Festival. Naar Wenen of Welen? Nee. Ja, met Welen Wenen. naar Wenen? Nee, nee, nee. nee. Ja. Dat, nee Oosterhuis <laughs> gaat naar Wenen, daarmee doen we een Songfestival. En gisteren, Anouk, weet je wel, die gaat de tekst schrijven. Nou, het klinkt als een gouden greep dit. Ja. ja. ja nou ja, zolang Anouk niet zingt, vind ik het inderdaad een gouden greep. Ja, dat was echt tergend gewoon. Nou, er is gisteravond is er dus een, uh, een interview geweest met Anouk. Ja, en dat ik zei heb het dus gehoord ook... dat het onwijs uh, geweldig was op Facebook. Wat een wijf, een geweldige ding. Oh, heerlijk. Ook de tekst die ze altijd uitkraamt. Blijkt vooral weg, pleur op. Dat was echt zo erg, zo uh, duidelijk ook gewoon, weet je. Ja, dus, zo weet, subtiel. is ook zo heel subtiel ook nou, gewoon. Het is wel, het is wel uh, eerlijk. Ik denk dat je, wat je ziet is wat je krijgt, weet je. Ja. Het is altijd, ik had wel met te doen dat die rapper. Ik ben hier, Ik, ik, ik nou had een hele leuke naam. Ja. Instinct of zoiets. Nou goed, hier uh, Die uh, uiteindelijk haar natuurlijk wel gigantisch belazend. je denkt ja, je bent wel een ontzettend stoel Maar dat soort dingen had je toch niet zien aankomen dan. Dat <lacht> vind ik nou wel weer knulliger dan een beetje. Maar goed. Ja, dit is een stoel En ik ben benieuwd wat het voor uh, teksten ze gaat uh, leveren aan treintje Oosterhout. Ik denk dat het een beetje zoet wordt, denk ik, alles bij elkaar. Hoe denk ik? Het wordt te zoet. Dat is een beetje Burt Beckerrecker-achtig? Uh. Ja, zoiets als ik naar haar beurts kijk. En dan die laatste plaat met een ontzettende bak violen erin. En echt ontzettend veel synthesizer in het ding, En dan een treintje Oosthuis erbij. Die, dan oh. wordt het een beetje zoetig allemaal bij elkaar. <laughs> ik dacht dat je het had over uh, violen die je kan planten. Dus ik denk van, ik uh, kan me niet herinneren dat ze met zo'n bak met violen oh, aan, oh. aan het fietsen was. Jij zit ook met je gedachten vaak in de tuin. Uh, ja, ik denk het ja. Marcus? Wat dus zit jij zo te lezen als het Ja, ik, uh, ik zit een experiment te lezen, een Chinees experiment. Ja? Nou, dat is altijd grappig. Uh, daar hebben ze mannen aangesloten op een apparaat. om te. Om, uh, de, hoe zeg je dat? Uh, die weeën na te uh, simuleren. Oh, ja. oh. En, uh, dat had mannen uh, ja, het ook eens mee was, kunnen maken. Ja, ja, dat was een beetje de, de, oh. de, de discussie. wat doet meer pijn? Een trap in je ballen of. Uh, een wee. Een, uh, of, of een bevalling. Nou, en ja, dit experiment is toch niet helemaal in ons voordeel? Nee. Want, uh, ja, de meeste, de meeste mannen die, uh, die, die aan, op het apparaat aangesloten lagen... die uh, ja, waren eigenlijk al binnen een paar minuten... Blauwe, blauwe, Vlauwe, nou, nee, wagen, wagen ze te janken, zeg maar. Ja. Oh, maar en, uh, <laughs> uh, ja uh, en, en dan moet je nagaan hoeveel vrouwen in Nederland zonder prik... die we het kind krijgen, hè? Ja. Ja. En uh, in, in Amerika zegt ze allemaal, iedere, uh, trouwens heel, heel de wereld vindt het belachelijk dat ze, dat ze niet een prik nemen, weet je wel. Ja, ja, in Engeland is het al jarenlang, gewoon krijgen je gewoon de ruggenprik, hop. Ja, klaar, dat dus is gewoon klaar. standaard. Ja. ja, dan gaan ze een volgende dag, zitten ze gewoon weer op het land, zijn ze gewoon aan het werk. Echt, die zijn een bikkelhard daar in, uh, in Groot-Brittannië hoor. Ja. ja. Maar ja, helaas, we moeten wel 2 miljard gaan betalen. Ja. Sorry, nee, uh, het is tijd voor uh, de nieuwe single... Ik zit een beetje te rommelen met al die maar, knoppen hier. Wat ben je nou weer allemaal aan het doen, uh, Eigenlijk moeten we nu de Zandvoortse berichten doen. Ja, nou, ik ben ook heel hard aan het zoeken, want ik had een bericht gezien... Oh. over de ondernemer van het jaar. Maar we doen eerst een mopje muziek. En te pakken. De Foo Fighters hebben een nieuwe studie uit. What did you do? There you go again, putting words into my mouth.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 van de Foo Fighters. Dat heet What Did I Do Good As My Witness. Uh, God As My Witness. What the fuck? Ik wist helemaal niet dat ze gelovig waren. Nou, dan is het maar tijd om even die hele plaat gewoon weg te halen. Als het over God gaat, daar wil ik eigenlijk graag afstand van nemen. Maar goed, dit was dus de Foo Fighters. De nieuwe CD. En dit was op te vinden. Een beetje gangbaar stuk. En ik zit op eh, via de, de... Noem je dat nou? Via de monitor van... Jolande, zie ik al een filmpjes te kijken. Oh ja. ja. Je bent een beetje afgeleid vandaag. Ontzettend afgeleid, ik ga, ik ga er wel af. Ik, ga, ik, ja, ik ga zeggen, doe, zet even iets anders op. Want we zouden eigenlijk de Zandvoortse <laughs> berichten gaan doen. Zo, uh, hij zat er helemaal in. Nee, er nee, dit is een, wat? Uh, nee, dat is een hele keurige film <laughs> nee. over een man met... Uh, ik zal hem wel op Facebook zetten. Ja. Over allemaal aapjes die gewoon een auto belagen. En dan uh, die kist waar schoonmoeder altijd in ligt. Die hebben ze <laughs> helemaal open gemaakt. En dus nou. dan zijn ze alles aan het, uh, aan het verspreiden. Al die kleren en zo. Hij is geweldig. Maar, de, de, de kist waar de oma altijd in ligt. Dat is dat? Even voor de... ja, ze of ze dat dat de okay, die ja. schoonmoeder zeggen zo altijd. Oké, die schoonmoederkist. Die bovenop het uh, dak. Nou goed. Ja, allemaal nou, leuke filmjes kijken. Op de Facebookpagina. Want echt, sommigen zijn echt geniaal. Ook gewoon een vuilnisman die ook even een beetje frustratie heeft. Op z'n morgen die de boel echt compleet sloopt. Alles gewoon in die bak gooit wat er niet in hoort eigenlijk. Dat is wel weer grappig. Nou, tijd voor de Zandvoortse berichten. En wat kunnen we zo melden? Ja, duizend uh, duikers voor de, een betere Noordzee. Ja. Uh, om aandacht te vragen voor uh, beschermde... Ja, de bescherming van sommige gebieden in de Noordzee. Uh, hebben. Uh, een hele hoop mensen. duizend om, te, om precies te zijn. aan de WMF. WNF, Wereld Natuur Fonds. Herfstduik uh, meegedaan. Het evenement uh, vond plaats op het strand bij. Uh, Center Parks Hotel uh, Zandvoort. En het trok maar liefst duizend duikers. Ja, uh, ja ze. eigenlijk het, het doel van de. van de. Um, van de duik was. ja, ze willen. Er waren vroeger allemaal haaien en walvissen en dolfijnensoorten ja. en zo in de Noordzee. Maar door vissers en zo uh, is dat uh, allemaal uh, weg. Verdwenen. Dus ze willen nu weer uh, zorgen dat er weer zalmen in de uh, Noordzee komen. Zodat we weer ja. die grote diersoorten krijgen. Ja, ja. dat zal mooi zijn. Ja. Ja. Misschien, helpen die, misschien als we windmolens neerzetten, dat ze dan weer terugkomen. Ja, ja maar toevallig heb ik ook... Uh, wel een berichtje dat er enorme haai is gesignaleerd voor de Nederlandse kust. Ja. Dus het heeft geholpen dan. Ja, de dijk heeft geholpen. In één keer. Ja, nou, ik kan nog even vertellen dat een ontzettende soap is toch de nieuwe wethouder natuurlijk uh, Han Cohen... Uh, die, ja die had een ...brief gestuurd naar de uh, burgemeester... ...daar een heleboel over te doen. En uiteindelijk was het ook iets met een schoonheidssalon. Uiteindelijk is hij gewoon maar opgestapt. Hij heeft het eerder aan zichzelf gehouden, want iedereen viel over hem heen. En, nou ja, het was ook allemaal niet terecht, of wel terecht. Maar ja, uiteindelijk hadden ze een nieuwe wethouder gevonden. Deze blesgraaf. Hij was afgelopen gel weken al inwerken. Ik nou, vind het best leuk. Maar toen kwamen toch wat berichten in de pers. En toen dacht hij van, oh, oh jeetje, dat valt me toch een beetje tegen. Dus uiteindelijk heeft hij zijn kandidatuur ingetrokken. Ja, dus nou. op zoek naar een nieuwe... En uh, Carl Simons is op zoek naar een nieuwe. En Carl Simons zit ook nog weer aan een of ander uh, iets verwikkeld. Want er, zijn weer, er is weer informatie gelekt. En ja. was hij de, de schuldig van... Volg het allemaal even. Het is best interessant. Precies. Nou ja, we hebben gelukkig ook nog positief nieuws. Want uh, uh, afgelopen donderdag is de uitreiking geweest... van de onderneming van het jaarprijs. Uh, en uh, IJzerhandel Zandvoort heeft gewonnen. Oh. En daarnaast heeft Iris Roes van IR Design gewonnen... in de categorie ZZP... En het show van bedrijf Gebroeders Paap heeft gewonnen in de categorie Grote Bedrijven. Gefeliciteerd allemaal naast oh, CFM Zandvoort. Maar als je al genomineerd bent, dan, dan ben je al een goed bedrijf. Ja, dus, maar, uh... ja, maar er zijn er maar drie per nominatie geweest. Of, uh, toen heb iedereen uh, alsnog... Ja, het uh, uh, ja. ah, dat is, dat is toch goed om je, om je naam in zo'n krantje te krijgen. Ja, ja. ook dat. Oh, precies. Dat zouden we niet meer zeggen. Oh, precies. Nou, je hebt gelijk, precies. Dat zou ik niet meer zeggen. <laughs> uh, nou, uh, uh, bij de haven van Zandvoort kwam afgelopen zondagavond... een wel hele bijzondere gast uh, even kijken en genieten van het uitzicht. Was het een wolf? Oh. Was het... Nee, of was het een... Uh... Nee, ook niet. Nee, het was... Nee, ook niet. Het was een fors... Ik heb foto's ervan gezien, ja. prachtig. Die ging op het tafeltje bij het terras, ging zo lekker over de zee heen zitten kijken. Ik dacht, nou, nu nog een windmolens, dus ik kan er ja. nog van genieten. Dus, uh... Nou, ik heb inderdaad een foto gezien van die vos, <laughs> uh, want hij was ook gesignaleerd op het uh, Gassersplein. Ik ga, die, ik ga die foto, ik ga hem eventjes op uh, delen. Misschien was het, het is al een schatje. Van de week reed ik er bijna eentje aan, s'nachts. Ja. Oh. Nee, maar ik, uh, ik had echt zo van, het is echt eentje van, uh, uh, daar over, kan je een uh, film over maken van Cruella de Ville, weet je wel echt oh ja, een schatje, heeft een heel mooie, mooie vacht. Je denkt, dat, uh, dat is Lassie. Ja. De, de, de vol versie van Lassie. Nou, uh, nog een andere bericht. was toch een vos? Uh, ja. Is, ja, maar goed. <laughs> uh, het ziet eruit, het is er een hoog knuffelgehaald, als ik zo zie. Nou ja, de boulevard uh, Ber uh, Barnard? Bernard Bernhard, ja. Bernard Richting Haarlem is dinsdagochtend tijdelijk afgesloten geweest... Uh, door brandstoflekkage bij het tankstation... De chauffeur van de tankwagen was uh, rond kwart voor acht het uh, 10Q tankstation met benzine aan het bijvullen. Toen bleek dat de stop niet helemaal goed werkte. Oh, oh, uh, oh. Op oh. het oh, eerdig. Ik word erg! De, de tankwagen mist, morste maar liefst zo'n 2 à 300 liter benzine. Nou, ja, dat zijn aardig wat kilometertjes. Ja, precies. Kijk, hè, dat is... Eh, uh, nee, doe maar, doe me, nee, doe maar niet. Dat is een euro in duizend wat je dan even... Uh... Ja, sorry. Ah, nee, minder, minder. Ja, maar goed, ze, ze hebben het uh, opgeruimd, geloof ik. Ja, is de het... brandweer heeft het netjes opgeruimd. En uh, het is weer, uh, ja, ik geloof dat de stop ook weer gemaakt is. Dus, uh, oh, dat is wel belangrijk. Ja. Nou, uh, verder kan ik nog melden dat de schoolontbijt is geweest natuurlijk met de burgemeester Nick Meijer. En zo lekker eigenwijs zijn we hier ook een wordt hè. chocolade aangeslagen op de tafel. En gekleurd muisjes ook op de tafel. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, nou, dat kan niet, hoor. En Zwarte Piet wordt ook zwart, had ik begrepen. Ja, natuurlijk. We leren er ook helemaal niks van. Geen... We hebben toch regels afgesproken in Nederland waar we aan dienen te houden gewoon. Geen bloemenpieten, maar die schijnen dus in Haarlem gaan komen. Hè? Bl bl hij blijft een uitzondering, er zijn er maar acht. Stomme, Stomme Haarlemmers. Maar er zijn meer dan 150 pieten die dus, uh, die, die intocht gaan doen. Acht ja. bloemenpieten komen daar. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ja, nou ja. We gaan. We dan zullen op... het zien. Tot zover de zijn berichten en volgende u veel meer. Dan hebben wij eerst nu een mopje muziek. Jet Rebel heeft een nieuwe cd uit... Pineapple morning. There's nothing like the pineapple morning. When the fruit is fresh and the animals horny, the sun comes alive with a feverish glow, and I linger on to the sound of the road There's nothing like. Door een extra kroon, dus zo'n 20% is het bij de tandarts goedkoper geworden. Oké. Okay. Gaan we een beetje concurreren, slim de keken natuurlijk. Nou. Dat werd ook wel eens tijd, want echt af en toe die, die tandartsrekeningen waren echt bizar. Ik gewoon hebben ze even in je mond gekeken, 100 euro. En mijn vrouw keek al die rekening naar, die gaat nooit met mij mee. Hè. Ik ben altijd stoer, ik neem niet mijn vrouw mee om mijn hand vast te houden. Echt niet, dat doe ik nee. niet. Ik nee, Ga nou, gewoon helemaal van. alleen. Ik, als man zijn dan kan dat wel. Dus ik ga daar gewoon heen. En dan, dan krijg hij die rekening gewoon met mijn maag. Die gooi ik in mijn tas. En dan wordt om dezelfde zoveel tijd weer die tas uitgespit voor mij. Hé, hey, ik heb hier nog een rekening. Oké. Okay. Wat heeft hij allemaal bij je gedaan, joh? Heeft hij... Uh, wat... wat uh, heeft hij dit gedaan? En wat? Uh, wat heeft hij allemaal gebouwd bij je? Maar uiteindelijk heeft hij gewoon alleen maar wat standsteen weggehaald. En die een gaatje boven. Maar dat is dan al 75 tot 100 euro. Dat is echt bizar. Nou ja, dan gaat hij ja. erover bellen. Hij zegt, ja, dat zijn, uh, dat zijn de prijzen helaas. Ja, ja dat wordt maar wordt nu ja, anders. weet je, Als jij... Als jij in iemand zijn mond zou moeten vroeten... Yeah? Ja. zou ik ook dat soort bedragen vragen, hoor. Echt, of zo. Die, die mensen die, die dan niet hun tanden poetsen... En dan... oh, oh, oh. Ja, zouden, ze daar, zouden ze daar extra voor rekenen, als je uit je bek Ik weet het niet. Ik vond dat mijn tanden uit zijn bek stonk, oh. Maar er kwam er veel later achter toen. Toen ja. hij al met pensioen was, toen bleek dat het een alcoholist was. En ah, toen had dus hij dat toch mijn gebit al, dacht, een beetje geruineerd. Ja, ja, ik oh, dacht al, het ziet okay. er niet... <laughs> Ja, en Toen dacht ik, vandaar dat hij ook zo'n kapje altijd om had. Want mijn nieuwe tante ze heeft volgens mij geen kapje om. Maar of, of, wel, ik weet het wel. Ja, dat zijn Ka Een kapje vrige. en een bril, hè? Want, ja. uh, als er, uh, ik heb geen ebola! Speekstof... Nee, maar als er een maar... speeksel van jou in zijn oog terechtkomt. dan kan hij een nare oogontsteking krijgen. Ja, okay. En, en uh, dat kapje. Dat... Voor mijn speeksel. Voor jouw speeksel? Oké. Okay. En dat kapje is tegen dat hij gaat kwijlen in jouw mond. Oké. Okay. Oh, dat is ook wel vies. Ja, maar het is ook al zo, van daarom is dat eyeball licking is ook een gevaarlijke bezigheid. Wat? Dat heb je er nooit van gehoord, het eyeball-likking? Jawel, ik heb het. Het schijnen mensen die... Uh, dat, dat was in Japan was dat, een, was dat een hele hype. Dat je van elkaar hield en uh, je, je was voor elkaars uh, spouw, zeg maar. En dat je dan aan elkaars oogbol likte. Ik heb echt van alles gelikt, maar ik heb nog niet de eyeball gelikt. Van, nee, uh, dat is nou, nee, dat is echt een van de dingen die ik nog niet gedaan heb. Nee, nee. Nou, ik ga vanavond, vanavond is weer de tijd natuurlijk. Uh, ja, het is zaterdag. Ja, zaterdag ja. Mag, mag je vanavond, vanavond weer? Mag, euh, je, mag jij elke week? Pas en Streë Mag jij elke en, week? En <laughs> ja, ja, zo moet je het Elke tieren. week. Dus dat is nog uh, een bofje nog. Ach, bof? Bof komt. Ja. Ah. Nou goed, daar ben, ben, ben ik ook een grapje van. Gaat niet doen. Het is, uh, is zaterdagmorgen en we hadden het toch over tandenpoetsen. Vandaag weer een grote kral, kop in de krant. En dat is natuurlijk wel helemaal een discussie geweest ook. Het schijnt nou in die verzorgingshuizen dat de mondverzorging echt beneden pijl is. Nou, maar ze hebben toch een kunstgebied. Gewoon even in de bleek en Dat kraak. bedoel ik. Echt ja. wat, wat gesodemieter. Er wordt heel weinig getandenpoetst. Ah. En er is dan wel verzorging, maar er is geen tijd voor er zo iets. ik denk ik, jongen, we gooien het gebit eruit, toen we even in de bleek en wat weer terug in het mondje. Maar goed, ja, ze hebben natuurlijk zo dat helemaal over opgerukt. Want de vader van Martin van Rij die zit in het verzorgingshuis en die ging klagen over zijn vrouw. die daar slechte verzorging kreeg. En een vriend van hem kwam toen weer, of een kennis. die kwam toen bij Pau weer aanschuiven. En ja, Martin Visser, de minister. moest daar toch wel een beetje ja, verantwoordelijk voor afdragen. van hoe zit het dan? Die zat echt met mondvol mond tanden. Dus ja, van, ja maar, wat moet ik hiermee? Ja, maar dat is ook een hele moeilijke discussie. Want op het moment dat hij daar de kant koos van zijn vader. Ja. en hem gelijk gaf. dan, ten eerste, ging hij dan dingen beloven die hij niet waar kon maken. Nee, nee. En ten tweede. Ja, als je dan je vader het op gaat lossen voor je vader... of voor je moeder, eigenlijk. Uh, ja, hoe, uh, ja, hoe zit het dan met de rest van Nederland? En nu zegt hij eigenlijk van... ja, ik kan dit zo niet oplossen. En uh, ja, hij kan, hij kan het eigenlijk nooit goed doen. Nee, nu, kan... uh, nu is hij slecht voor zijn moeder. Maar als hij goed voor zijn moeder is... dan de rest van Nederland. Ja, hij is er slecht voor Nederland. Ja, ik bedoel... Ja. Ik zag Peter gisteren, die had het wel goed verwoord. Die zegt vanzelf: Ja, het was pas gek geweest als zijn moeder heel goed werd behandeld. en de rest van het verzorgingshuis slecht. Oh ja, ja. Want ja, ja zijn, zijn zoon is een minister, dus ik, die ga ik me goed behandelen. Dat ja. zou pas slecht zijn. Dus ja, wat dat betreft uh, vind ik dat het allemaal goed gaat. Ja. We behandelen gewoon iedereen slecht. Gewoon allemaal op dezelfde gelijk. manier. Ja, gewoon iedereen gelijk. gelijk het maf wel, wel, wel dat de volgende dag kwam natuurlijk de raad van bestuur... die vrouw, die kwam vertellen dat het allemaal niet zo was. Ze ging het allemaal weer leggen door te zeggen... nee, het valt allemaal wel mee. De, de, de, deze voorstellingenhuis heeft hele goede prijzen gekregen. Iedereen viel eroverheen, maar ik, voel, ik had respect voor het. Ze bleef gewoon overeind staan. Nee, niet waar. Het is best wel goed. En klopt, er zijn af en toe wat, wat gaten... maar het is niet structureel dat er niemand aanwezig is middags. Ze bleef overeind staan. Iedereen was ja. tegen er en ze bleef gewoon zitten. Nee hoor, ik heb geluk. Ja, nou, dat is uh, volhardendheid. Nou, sterk als je in je sector werkt, dat lijkt me niet makkelijk... met de menterende mensen. Volgens mij, als je even niet oplet, dan, dan heb je een wantoestand. Ik bedoel, het is... Uh, maar ja, we zullen het zien hoe, de, hoe het straks afloopt voor ons... als wij straks erin moeten... of in een jaar of... Wij kunnen daar niet meer in. Wij moeten ons nee, dat... verenigen en een verpleegster in dienst nemen... en met vier bejaarden in een huis zitten... en dan gewoon... Nou, dat, is verzorging. dat is ook niet goedkoop. Nee, maar dan heb je nee. gewoon in je eigen huis. En dan neem je gewoon iemand in dienst. Ja, ja maar... Ja, oké. Okay, dan je dan, dan zelf. is het te doen. Uh, ja. De magische worden. Zoals... Maar dat weet je dan toch niet meer? Hoop je. Ja, dan moet oh. je een levenstestament maken. Hè. Dan kan je, als je het niet meer weet... kan je regelen dat je een pilletje krijgt. Oké. Okay. Dat ja. kan dat tegenwoordig? Ja. Maar dat ze doen man. dan moeilijk, hoor. Want als je het niet meer weet... Dat is heel makkelijk, hoor. Vraagt de dokter, wil je het wel? Dan heb je zoveel. Wat dan? Ik vind het prima, allemaal... Maar uh, ja, dat ja. is heel moeilijk. Het is een hele zware discussie, die gaan we hier niet aan. Oh nee. Oh, we <laughs> hebben een tipje van de sluier gedaan. Uh, ja, straks uh, meer, en ik zit even te kijken wat we nog meer op de lijst hebben, staan onder andere jawel, Shepard en Geronimo hier in de zaterdagmorgen. Straks nog even overzicht wat er allemaal gebeurt op 8 november. Ik vind het altijd een leuk stukje geschiedenis. Ik heb wel leuke dingen zitten van lezen ook gewoon. Tom oh. zie je het niet. En dan toch in één keer wel. Aanslag bijvoorbeeld op Hitler is niet gelukt op die dag. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it.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 Geronimo doet nieuwe single, regelmatig horen hier. ZFM Zandvoort, het is vijf voor 9 in zonnig Zandvoort. Hé, hey, het is, wordt een hele mooie dag vandaag. En het zijn allerlei wetenswaardigen. En is het geen mooie mode week dit weekend? Ja, fashion, fashion weekend. Week fashion weekend. Ja. Ja. En ik zag al berichten op Facebook. Ja? Dat, uh, dat er, er was een modeshow gisteravond in de, de protestantse kerk in het dorp. Dat het erg leuk was. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ja. ja, ik had weer wat anders. Ik had ook weer een etentje. Dus ja, ja. Iemand Ach. moet het doen, hè? Al ja. die uh, restaurants uh, draaien houden. Nou, dus het gaat best wel goed. Pas yeah. geleden hebben ze nog weer zo'n uh, uh, weekend gehad... dat ze allemaal geld ophalen voor een goed doel. Uh, Kika of zo? Nee, het was weer iets anders, geloof ik. Onder andere uh, Kees van Amstel heeft erop getreden en zo toen. Maar toch komen, ja, dat kan niet Het ging ook naar een goed doel. Uh, waar er waren ook heel veel mensen op afgekomen. Dus uh, ja, er dus, dus zijn er genoeg mensen in de horeca te vinden allemaal. Precies. Die uh, ja, een warm hart toedragen. Goed, meer dingen die we kunnen melden. Ja, zoals... het, wa het was wel deze week zeg maar het dingetje. Ja? Tenminste op de social media. Ja? Het blauwe vinkje. Ja, WhatsApp blauwe vinkje. Nooit op gelet. Ik kijk nu steeds, maar ik, ja, ik, ik, ik, steeds ik mag... zie helemaal geen blauwe vinkje. Nee, ze zijn mijn groen. Nee, heb maar, je het maar... alleen met een uh, iPhone of zo? Nee, nee. nee? nee. Mensen lezen jouw berichtjes, denk ik niet. Dat oh. Zo. zou heel goed kunnen. Steek onder water, gewoon echte. Ik fout die opmerking en neem hem terug. Ook. Uh, uh, sorry, sorry. Sorry, ik meen hem niet. Nee, hey, maar het is toch geen blauw vinkje? Ja, goed, nee. Uh, het is, uh, standaard is die, uh, wordt die, wordt die, zeg maar, die vinkjes zijn grijs. Yeah? Dat betekent dat hij afgeleverd is. En yeah? nu hebben ze een, een nieuwe update. En daarin worden je vinkjes blauw op het moment dat ik zeg maar jouw berichtje lees, worden bij jou de vinkjes blauw zodat jij kan zien, ik heb hem gelezen. Oké. Okay. Maar dus... ik, ik, mij, is het bij mij gewoon dat er twee vintjes zijn? Ah, ik zie geen blauwe ja, vintjes twee... namelijk. Nee, zijn niet nou, blauwe, misschien heb jij hem nog niet geüpdate. Ik heb hem niet geüpdate denk ik. Nou goed, ik, uh, dan ga ik hem niet updaten. Oh, Dat is dus uh, de hele discussie dat, uh, maar ik dacht dat, we, ja? dat... Dat mensen vinden... Ja, het is privacy-schending en uh, ja? allemaal van dat soort onzin... Uh, ja, ik denk... Ik weet niet, maar bijna elke app heeft tegenwoordig... Dat je gewoon kan zien wanneer iemand het gelezen heeft. Dus. Ja. Ik weet het niet. Ja, ik ben niet zo into the apps, maar... Uh, ja, ik denk, nou ja, prima. Als, als ik sowieso iets heb gestuurd... Neem ik aan dat het ooit wel eens gelezen wordt. Ja. Ja, ja maar ja, stel je nou voor... Dat en anders je... kan je nog bellen kijk, dat je voor, denkt voor, van, hallo. Ja. Voor, voor jongeren is, het, is dat heel moeilijk. Want stel nou voor dat je een meisje heel leuk vindt... Ja. En je stuurt er een berichtje... Ja? En die negeert je berichtje. Oeh. Je ja. leest hem niet. Of je kan zien dat hij gelezen is, maar er wordt niet op geantwoord. Oeh. Ja, ja, ja, ik kan me voorstellen. Kijk, en wij snappen dan dat je dan denkt van, nou, ze is er niet geïnteresseerd, nou, nee, laat maar. Maar, maar zo'n zo jongen hij gaat er dan net zo lang op zitten wachten tot er na twee weken eindelijk een berichtje terugkomt. <laughs> Ja, het gaat allemaal via de app snap, ook een snap. beetje. Snap je de pijn? Snap je ja, ik, snap, ja, oh. ik, voel, ik voelde hem al een beetje de pijn. Penis killing me. Ja, oh. het is echt een... Wat? Yeah, uh. uh. penis. Huh? penis killing nou. me? Huh? Ja, de penis killing me. penis penis killing me. Nou. Goed. Nou, ik, uh, ik hoorde ook iets uh, anders... <laughs> dat, je, dat ik eigenlijk zou moeten horen. Uh, het laatste plaatje voor... Uh, voor 9 uur, dames en heren. nieuwe single Het is allemaal wat uh, overgeproduceerd... maar toch vind ik het allemaal wel wel leuk. Tokyo Hotel...